Oh ja yeah so. oh, oh. You okay? <laughs> <laughs> Della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, margli assordati dalla danza dei banditi, dai piedi di una, memoria ingrata, sveglia le storie di una terra libera. Ja, kijk, nou is het echt hard. Zo, ja, precies. Er is een vaagbeeld, ja, even kijken of er een beeld is. Ja, ik zie een beeld Nou, en het, het wordt opgenomen, dat zie ik ook. Er brandt een lampje en die zegt rek, rek, rek. Nou, dat gaat hartstikke goed. Um, wat kunnen we vanavond allemaal verwachten, want we hebben een ontzettend... De leuke zangeres hier die, die, die durft nog niet helemaal in beeld En ik, ik, ik ben ook bang dat het geluid Nog even op zich laat wachten uh, Dus uh, ja ik, ik, ik wilde gelijk eigenlijk aan de slag Maar dat, dat komt er dus nog niet van Ah oh, De boksen die zijn nog niet goed Dus de boksen moeten even opwarmen dus uh, het geluid blijft onderbreken bij Herman. Nou Herman, dan heeft Nieuw-Zeeland weer een, een nieuw klein probleempje erbij. Want hier breekt helemaal niks op. Ik, ik, ik, zie, ik zie niks opbreken. Nee, mm, Nou, ik, ik kan even... Ze, ze horen me niet. Nou, dat, dat is heel raar. Want ik uh, ben toch wel erg hard. Hallo, hallo, hallo. No, uh, um, yeah. no. huh, nou, ja, nou. Nou, ik heb toch echt het idee dat ik uh, beter niet harder kan, want dan, dan wordt het helemaal rood. Dus ik, ik, ik doe het gewoon zo, hoor. Ik, ik zet nog even een uh, het, het, te gek muziekje op. En, uh, nou, uh, kijk, de, de microfoon doet het niet. Nou, dat is gek, hè. De microfoon doet het niet. Er zijn mensen met een hele grote vertraging, dat, dat, dat blijkt wel, want... Er stond net een hele andere microfoon aan. De, deze microfoon die doet het en ik, ik zit erachter. En... Kijk, um... Kijk er wordt al gegokt wie de leuke zangeres is, dus... Heer, he. dat was La Cedia Vuota. En dat uh, werd, werd gespeeld door Talco. Ja, Talco, een Italiaanse band speelt allerlei leuke muziekjes. En ja, ik heb alweer begrepen dat jullie er niet zo van houden. Dus ja, ik, ik ga zo meteen wel wat andere muziek zoeken. Ik heb uh, hier een ontzettend leuke zangeres. En uh, ja, ik, ik blijf dat gewoon herhalen. De, de, de, ontzettend leuke zangeres. En wie weet, blijf ik dit wel herhalen tot een uur of twee vannacht. Maar... In ieder geval, ze is er. En dat is toch al heel wat. Dus even kijken of ik uh, nog wat raars kan toevoegen aan het beeld. Misschien is dit nog wat beter. Zo, ja. Nu ga ik deze even weggooien. Kijk, nou, prachtig. Um, nou, dit is ook vreemd. Even weghalen. Mm -hmm, bam, zo. Nou, um, waar zullen we het vanavond eens over hebben? Want, uh, ja. Het, het is een avond, we zijn op de radio en we, we kunnen het gewoon ergens over hebben. Bijvoorbeeld uh, dat de theorie klopt. Uh, er was een hond uh, 15 seconden nadat Ineke het getypt had. Hé, hey, er is ineens muziek. Wacht even hoor, ik, uh, waar komt de muziek nou vandaan? Uh, achter mij, oké. Okay. Nou, ze zijn ondertussen zijn ze uh, soundchecken. Daar zijn ze al de hele avond mee bezig. En het wordt steeds spannender. Want als het goed is, uh, doen de boksen het zo meteen ook. Want, ja, ik, ik weet niet waarom hoor. Maar, maar, maar ze hebben boksen nodig. Want, uh, ja. Ze moeten zichzelf kunnen horen natuurlijk. Ik, ik, ik, ik hoor allemaal hele aparte geluiden op de achtergrond. Ik denk, ik denk dat ik er nog even een geluid overheen ga zetten. Eh... Uh, we doen, ehm, um, ja, um, ja. Laat, laten we deze doen. Of, of deze. Ik uh, denk dat ik. Uh, mm, misschien. Ja. Ik uh, Misschien is het leuker als ik dit doe. Dat weet ik ook niet of dat echt leuker is, maar ik ga het nog een keer proberen. Ja, bijna doet hij het. Nog een keer. Ja, ja ik, ik, ik hoor al steeds meer. Um, ja, ik heb hier wel... Uh... Ja, er is nu muziek. Maar kan die muziek iets zachter misschien? Want <laughs> het is heel moeilijk denken... terwijl je de hele tijd wil meezingen. Dus uh, kijk, dit, dit, dit, is, dit is al een stuk beter. Dan, ik, ik gooi er gewoon eventjes wat overheen. Iets... Uh, Iets, nou, Ja, ik, jullie houden er vast ook niet van, maar, maar, maar zo ben ik nou eenmaal. Ik, ik, ik, ik hou van muziek waar jullie niet van houden, dus het, ook komt ie. Daar zijn we weer. Um, uh, we, we hebben nog steeds een schitterende zangeres hier. En uh, we, we, we zijn van alles en nog wat aan het prutsen. In ieder geval achter mij wordt veel geprutst. Ik, ik zie nu teksten voorbij komen. It's a fool's uh, game. A nothing but a fool's uh, game. Standing in the cold rain. Feeling like... An, a clown. Nou. Bij deze? Ja, ja dat zou hier ook nog moeten kunnen natuurlijk, hè, maar... Ik, ik weet het gewoon even allemaal niet, hoor, het is, uh, Kijk, toen jij to, to, to, to, uh, to, van... Uh, D kijk... Hmm. Dacht toen dat jij van S-I-T-I-C-D was... Eh... Uh, Nee, vast, vast. Ik, ik zou willen weten wat de S-I-C-D was, maar dat horen we vast zo wel. We hebben voor de rest een heleboel leuke mensen. Die, die, die, die, die kunnen vast wel Hilde een beetje uitleggen wat we hier allemaal doen. En, en misschien weet Hilde het zelf ook al. Nou, Hilde, dit is dus een, een radiostation en daar kun je eigenlijk van alles verwachten. Je, je weet eigenlijk nooit wat en het is heel moeilijk, want ik ben dus nooit gewend geweest met gebabbel op de achtergrond te praten. Want het is heel leuk, maar ik schud het allemaal uit mijn mouw. Maar als ik allemaal input krijg, dan krijg ik ja, dan weet ik het niet meer eigenlijk. Dus kijk, de, de muziek is nu heel zacht op de achtergrond en, en dat, dat kunnen we natuurlijk niet horen. Maar, maar staat de versterker wel aan. Ja. En, en de, de boksen... Je niet horen als je al, al ziet Maar, nee. Het een maar, maar, maar kun je het alsjeblieft even laten horen? Een beetje. Je ja, ik altijd al Nou, dat is wel heel zachtjes. Dus we, we, we moeten er ook nog zelf bij gaan spelen. Even kijken. Ik denk dat ik een knopje over het hoofd gezien. Je, je hebt een knopje over het hoofd gezien. Ja, weet je? Uh, ik, ik, ik kom zo even naast je staan, denk ik. Uh, dan, uh, ja, ik, ik moet even opstaan. Uh, ik, uh, ik heb een schitterende zangeres en dat wil ik allemaal niet missen. hè? Huh. Volgens mij, uh, kijk, er komt nou een technicus bij, ik weet niet, als iemand beeld heeft, dan kun je het ook zien, er is gewoon iemand bezig nu, en uh, er wordt, uh, ja, professioneel geouhoerd, zal ik maar zeggen, dus het, het, het, het komt vast wel goed, ik heb, ik heb ook even gekeken, er zitten allemaal knopjes op en, en stekkertjes, en dat leek het allemaal te doen, en... Uh, eh, ineens wordt Bas wordt wil en, en daarna wordt het wil Bas. Nou, ik weet niet of Bas wil, hè? dat weet je eigenlijk nooit met Bas. Eh, het kan, kan ook zijn dat het Bas wil is. En, eh, dan wil Bas het. Eh, ja, je, je weet het maar nooit. Eh, Hilde, kijk, die is één keer eerder geweest, maar, maar die zegt dan niks meer. Dat is wel een beetje jammer. Ik zit, zit me er eigenlijk op te verheugen... om een be beetje een gesprekje te houden... Uh, met uh, Hilde. Kijk... dat lijkt mij namelijk... heel erg leuk. Kijk, je, je komt hier in een groepje mensen... en die, die kennen elkaar allemaal al een beetje. En dan willen we altijd... we zijn heel nieuwsgierig iets van Hilde weten. Ja, dat is ook waarom de meeste mensen... waarschijnlijk niet op de chat durven te komen. Want ik... Uh, ik ben altijd heel nieuwsgierig. Wie ben je? Waar woon je? Wat doe je? En eh... Uh, ja, vind je het leuk? Heb je er zin in? Of uh, baal je een beetje? Of, of, of, of heb je de kriebels? Of uh, wil je eigenlijk liever maandag naar de kapper, maar maandag is die al helemaal besproken. Dus kan je alleen nog maar dinsdag en dan hebben ze maar een half uurtje vrij. Terwijl je had bijvoorbeeld het idee om iets heel leuks met je haar te laten doen. En dat, dat lukt natuurlijk nooit in een half uurtje. Nee, het is, het is ook eigenlijk te belachelijk voor woorden. maar eh, Mensen hebben nou eenmaal tijd nodig om hun haar te doen. En wie weet is dat bij Hilde ook wel zo? Kijk, en Herman die doet even de groeten aan Hilde vanuit Nieuw-Zeeland. Nou Hilde, dan zie je dat we hier allemaal wel Nederlands spreken, maar niet allemaal in Nederland zijn. Er komen mensen uit de meest vreemde uithoeken van deze wereld en de meest vreemde en de meest vreemde uithoek. Die hebben we alle twee op dezelfde plek gezet. Dat is Herman en die zit dan in Nieuw-Zeeland. En die, die krijg je aan het eind van de avond nog te horen. Zie je? Dan gaan we Hilde weer. En ik, ik, ik, ik, ik wilde zo graag weten alles over Hilde. En dan krijg ik helemaal niks te weten over Hilde. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik vind het wel leuk dat jullie er allemaal zijn. En eh, misschien hebben, hebben jullie wat eh, meegemaakt, wat, wat gezien of juist niet gezien. Hij doet het. Eh. Kijk. Eh, ze hebben al geluid, bijna. Ja. wat geluid. Nog niet genoeg geluid. Ik, ik, ik hoor het hier van... Uh ja, even kijken hoor of het uh, zo werkt. Uh, het werkt en niet zo. Dan kan ik dit doen natuurlijk. Want het, het is heel spannend. Hè. Ik, ik, ik, heb, ik heb zelden echt uh, zo'n goede zangeres in, in mijn programma. En, en daar zit alles tegen. Er zijn nou twee technici aan het klussen. En ik, ik, ik zit hier een beetje te kijken naar wat ze aan het doen zijn... en. Als het goed is, zien jullie ook dat ze bezig zijn. En ze zijn heel druk bezig hoor. Ik, ik, ik, ik, ik ga nog maar een muziekje doen dan, denk ik. Ja, over mijn wereld misschien. Gewoon proberen. MUZIEK You're place you hide I'm waiting for change I've got a song, this is steeds meer geluid. Ik ga even kijken of eh uh... die profelsnoerkomt zullen we kennen. Misschien hoe lang dus. Nou, Dat is één. Nou. Oké, dan doe het op weer controle. Ik kan nog even te meen zetten. Ja, doe maar eens. Ja, doe maar eens. Ja, we hebben gewoon helemaal zot gehoord in ieder geval. Yes, yes, Thank you. I'm glad you as you can see. That's a That's what it is, honey. with what Zo. Nou, eh. Ho, ho, ho, ho, ho, kijk, kijk, kijk, het Maar het, het geluid uh, van de, van de versterker dinges en zo, dat doet het allemaal. Uh, wie, wie, wie weet, krijgen we nu onze eigen char te horen? Ja, want jullie zaten natuurlijk al de hele tijd te wachten wie je te horen krijgt, maar. Het is onze eigen char. Ik, ik, ik zal even kijken of ik, uh, of ik het geluid een beetje behoorlijk kan oppikken hier. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik, ik heb een koptelefoon hier. Ik kan eventjes kijken of dat werkt. Uh, nou, ik, ik hoor mezelf niet. Maar dat, dat zou kunnen komen. Dat als ik dit doe, doe bijvoorbeeld, dat ik dan mezelf wel hoor. Je, je weet maar nooit. En inderdaad, ik ben gewoon te beluisteren. Ik, ik, ik hoor mezelf nu. Het is, het is wel een beetje donkerder geluid als dat ik normaal eigenlijk heb. Dit is eigenlijk een soort easy listening geluid. Het is uh, ja het wordt ook uh, waarschijnlijk een easy listening avond. Uh, bijna alles is in gereedheid gebracht. Ik, ik zal de camera nog iets beter richten zometeen. Ik, ik, ik ben heel benieuwd. Mevrouw Char. Mevrouw Char. Ja, ik durf het niet hard te roepen, hè? want ze is heel beroemd. En heel bekend. Dus, ja, mevrouw ja, ben Tjar. Benen, even... be, be, bent u al zover? Ja <totstuken> ik, ik hoor u niet. Ja, hoor. Nou, dat is wel heel zachtjes hoor. Ja, uh, ja ik moet ik kom ook zetten, ja. Ze... ja hoor. Kijk, kijk, nou wachten we even en dan kijken we nog een keer of we het horen. Zeg nog eens een keer ja hoor. Ja hoor. Oh ja. Ja, ja. Ja, het, is, het, het lijkt alsof je vanuit de badkuip gaat zingen. Oh, maar dat is goed. Vanuit de ruimte. Dat is goed. Normaal nee, niet op in de badkuip. Onder de bus, hè. <laughs> is er ook nog een, een meneer die de muziek aan moet zetten? Of, of, of, of kan je dat we helemaal zelf. zelf? Kijk, dit is dus de reden waarom Char zo beroemd is. Want ze kan het allemaal zelf. Nou, waar, waar gaan we naar luisteren? Nou, het eerste nummer we uh, hardink. Uh, Dat klinkt pijnlijk, maar... Maar laat me horen. Ik kan ook heel pijnlijk kijken. Smith-Rose. <laughs> <laughs> ja. 16, 15, 14, 13. Dat is hard. Dat is hard. Ik toevallig vanavond ook kijkers. En ik, ik denk dat we de boel hier nog eventjes wat gaan verplaatsen. Want het is zo leuk om je van de voorkant te zien. Nou, nou hebben we de hele tijd een zangeres aan profiel. En, uh, en Herman is ook heel benieuwd. Hè? Zwaai even naar Herman, want Herman zit te kijken. Waar zit hij? Nou, hier, je bent precies in beeld nu. We, we zien je dus niet. Compliment. complimenten. Dat wil je niet weten. Je moet hier even komen lezen. Ja, je moet hier allemaal... even komen lezen. Ja, even komen lezen. Kijk, even. Kijk eens even wat ze allemaal zeggen. Wauw, kippenvel. Enzovoort, enzovoort. Nou, dankjewel allemaal. Maar, maar, maar, want dan. Er wordt nu eventjes heel hard gewerkt voor jou. Om te zorgen dat de teksten in mijn brilglazen geprojecteerd wordt oké okay. kan ik naar jou kijken en dan weet ik wat ik moet zeggen kijk eens, de sterke man is in beeld kijk eens eventjes nou jongens en meisjes wat we allemaal niet voor jullie allemaal doen we, we, we zijn eigenlijk ook benieuwd of, uh, of, of je of je al een energie genoeg hebt voor een tweede nummer want men, mensen zijn nou nog onder de indruk. Dus, dus nou gaat het goed. Het afgebroken. Maar ja, dat verandert wel wel. Kijk je. Nou, kijk. We hebben nu een heel ander beeld. Veel beter beeld in één keer. Ja. Ik is jammer dat ik mijn muis uh niet heb. -huh. Ja, die valt net nou een dingelendje. Maar nu zit nog wel een muis. Ja, die kun je daar even uittrekken. Kun je een muis Ja, USB, ja. Hoppakee. Nou, er, er wordt even een muis geregeld. Want er schijnt ook een muis nodig te zijn bij het volgende nummer. Want uh, ja, het, het, het is waarschijnlijk zo'n liedje wat we van vroeger kennen. Van, daar zit een muis. Waar? Daarop. muisje zat de net de in, in de val. daarop Dus die. Niks. Daar, of zoiets. Een kleine muis op klompjes. Nee, het is geen grap. Da, da, da, da, da, da Op de trap. ja yeah, je. Yeah. Zoiets. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan het worden. Ik, ik, ik ben benieuwd. Wordt het een muis op de trap? In het oude Amsterdam? Of? Nee hoor. Niet. Nee, ik ben niet zo van de Nederlandse. Dus... Oké, okay. we, we krijgen iets in het buitenland. Nou, jongens en meisjes, maken jullie borst en borstharen, maar even vochtig. Want het volgende nummer heet. Oké, okay, well. Oh, take it back. Uh, ik, ik moet het weer terugnemen. Nou, ik, ik, ik heb niks gezegd, sorry. <lacht> nou, ik, ik ben benieuwd. Moet ik aftellen of. Nee hoor, hij gaat. Locked me in a moving van and gave you my key. You said you'd be a mess now that you had me. You said I stole your heart away, but. bij. En, uh, ze, er wordt zelfs gevraagd wie er nou zingt. Dit ja, nummer. Wie zingt ja, nou dus is. niemand. Daarom vind ik het ook zo'n rare vraag op ja, dit moment. Er, er was net iemand aan het zingen. Dat, dat is onze char. We, we hebben een beetje vreemd beeld, dat geef ik toe. Maar dat komt omdat ze zich af en toe achter de microfoon verschuilt. Hebben we daar een trucje voor, maar het lijkt nu net alsof ze af en toe helemaal in de blote borsten staat. En oh. dat is in het echt niet zo. Dus dat jullie dat even weten... Het is een heel keurig net beeld. Krijn is er ook. Nou, allemaal de groeten van Krijn. Goedjes terug, Krijn. Kijk. Uh, je, je hebt vast nog wel meer muziek natuurlijk. En, ja, zeker. Ze gaat niet al twee uur vol zingen, hè? Nee, maar de, ik ga helemaal geen twee uur. Je hebt al een half uur gesmokkeld. En, en dat andere half uur, dat gaat Herman vol maken. Ja, dan dus, moet je zingen voor Herman. Nee, kom op. Nee. Want dan moet ze een oud nummer zingen. Zo oud is ze niet, hoor. Ja, De uh, Dubie? Ja, dan moet ze een oud nummer zingen. Maar dan zo oud is ze niet. Nou, dan, ik, maar we ik, hebben ik, nog wel... Uh, Kijk, de manager moet je krijgen mee. voor Herman. oud nummer. nou wel. He, heb je een oud nummer voor Herman? Santa Claus. Nou, nee. dat, dat kan in alle tijden van het jaar. Maar, Juist maar, ook in de zomer. Jij bedoelt al Santa Baby van een kerstnummer. Oh, dat is een kerstnummer. Nee, dat kan natuurlijk niet. <laughs> Santa Claus, nee. Ja, ja, ja. Maar, maar Herman is een hele moderne man. En waarom zou je wat uh, ouderwetse muziek doen voor Herman? Dat kan hij zelf wel. Ja, dus uh, gooi er maar wat dat in. Uh, iets heftigs, iets. Uh, ja. Heb je iets uh, dat gewoon hier Om. direct het dak eraf gaat? Dat ja. is een goede echo. Direct. Char is heel stil. Ja, ik ben er wordt weten. hard nagedacht. Ja. Wat kunnen we doen? Kunnen Wat we gaan doen? we doen? Ik heb hier uh, Big spender van Shirley Bessie. Kijk, uh, uh, dat, dat is een hele goede. Die zingt Herman uh, helemaal mee. Echt waar? Echt waar? Ja, zeker. Dus ja, ik, zeggen, ik ben heel benieuwd. Ja. Het is toch van uh, Hey Big spender, spend ja, the little night. Of zo? Dat is het toch? Ja, vast wel. Nou, ze, ze willen alleen maar more en more en more. En helaas, uh, Roger Moore is er niet. En je Moore zal het moeten heen. doen met Char. Dat maar is more, dat is veel leuker proces. en veel gezelliger. En voor, voor de mensen die beeld hebben, er is nu een grote borst in beeld. Maar die is niet echt. Oké, okay. nou. Maar die uh, is niet echt. <laughs> ik, denk, ja, ik heb heel ander beeld dan dat jullie hebben, natuurlijk. Hij spreekt heel beeld van een ja, ik ja, okay, nou, uh, ja, ook. van Oké, nou, eh, daar komt-ie toch? 1, 2, 3 en dan. Of, of tellen ze bij jou niet af? Ja. 1, 2, 3 en dan ja. 4. Want ze heeft dus een heel orkestje in een klein doosje zitten. De moderne tijd staat voor niks. Uh, er, er wordt ook gevraagd. Oh. De Legend Know what's going on in my mind, so let me get right to the point. I don't put my go for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Say, wouldn't you like to have fun?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 I don't want my coat for everything that I see. Hey, Eigenlijk maakten ze vroeger hele korte liedjes. Ja, dat bleek wel. genoeg. Dat, dat vind ik een beetje jammer. Het wordt gekraakt over de bloed. Maar het... uh, dat, dat kan ook. Maar, ja, maar dan zit die microfoon voor het gezicht. Als je ja, dat hoger doet. Dat ik niet redden. Ja, ja, ja, ja. Probeer maar. Want kan je, je kan veel Want je kan veel dichterbij. Dichter er zit veel meer kabel aan. Kijk. We, we hebben nu ook een tijdelijke cameraman gevonden. Die is even... Wat kijk eens. Oh, wat een stuk is het ook, hè. Kijk, ja, ik dacht er wel van af. <laughs> <laughs> ik zie nou een hoofdje. Wow, het. Uh, een dat plafond zie ik. Uh, uh, volgens mij, uh, wat ben je aan het doen allemaal? Ja, dat kan allemaal. Oké, okay, en naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Wat doe je nou? Je moet die lens pakken. Ja, ja. Kijk, Jouw ja, de cameraman kent nu alle trucjes. We, we zien nu. Ik denk dat we zo zitten. Nou, we zijn benieuwd. Ja, kom eens in beeld. Hoezo? Kan jij niet even wat zingen? Nee, joh. Tja, nee, nee. hij heeft een hele vreemde manager. Die, die wil niet even zelf wat zingen. Dus ja, dat, uh. en vanwege de versterkers heb ik hier dus de hele tijd een heen en weergaand geluid. Daar kan ik ook niks aan doen. Dus ik, ik, ik zal wat dichter bij de microfoon komen dan. En, en, en dan moet ik hem weer terugzetten als het apparaat aangaat. Dus wanneer gaat het apparaat aan? Ik, ik zit al helemaal te trillen. Nee. Gaat het apparaat nog aan? Welk apparaat? Eh, dat apparaat, want dan, dan moet ik de knopjes naar beneden doen. Oh, of nog een nummer. Nee, uh... ja, dat hoeft niet, we kunnen ook gewoon met z'n allen zingen. Ja. Heb je niet een liedje voor met z'n allen? Met z'n allen! Kijk, dat weet niet wat jullie allemaal kennen. Dat we gewoon met heel ridderradio... Uh, ja, kijk. Een soort ridderradio koortje. Nee, dat hebben we niet. Hebben niet. Nee, we niet. De, al de al manager is streng vanavond. We hebben alleen Iverno. Kijk, via de e-mail ging het contact ging feilloos. Maar, <laughs> maar, maar van dichtbij is het een heel ander verhaal. Hij is ontzettend opgebeten dat uh, niks uh, zal overkomen aan zijn enige echte trofee die hij heeft. En dat is... mevrouw Tjaar. Ja. En... Ze, ze zegt zelf niks. Dus dan moet ik de hele ja. tijd blijven kletsen. En daar ben ik dus helemaal niet goed in. Een oud dus, nummer. Seven Lonely Days. van uh, petie Zeven petie eenzame petie. dagen. Ja. ja. ja, ja. ja uh, uh, het klinkt heel depriveerd. Maar, maar doe maar. Ja. Ik, ik zal een traantje laten. zijn hele... Eenzame dagen, zeven zelfs. Eenzame dagen, zeven eenzame dagen. Dan komen ze. 1, 2, 3, 4. Of is het vijf? Zes. Zeven. zeven acht. acht. uh -huh. En toen stond het beeld stil in één keer. Dat is ook apart. We gaan eens even kijken waar dat allemaal aan ligt. En, en of, of, of het uh, aan ons ligt of niet. Kijk, dit is toch een heel bizar beeld wat we nu hebben. Dus uh, het komt nu. Ergens moeten we de ja, microfoon weer vinden. Dit <lacht> is helemaal... Uh, ja, het gaat niet goed. Uh, misschien dat ik hem even zo doe of zo... Of. Misschien zo. Kijk, dan weer zo. En dan misschien uh, zo. En dan, uh, wie ja kijk nou, we hebben weer beeld. En uh, nu zien we dus echt helemaal, kijk. Ja, ja, maar kijk de volgende keer wel. Kijk, nu, nu kunnen we dus richten. Kijk, ja. Zo. Q. Dat was wat hè. En heel veel applaus. En, en Adrie krijgt veel complimenten voor het geluid en, en voor het beeld Adrie. en zo. Dus even een applausje voor Adrie. Jo, wow. ja, ja, ja. Die heeft het er maar druk mee. Fiu. Nou, eh, ik heb inmiddels bijna heel Adries computer omzeep. Of, of in ieder geval alles doet nu in ieder geval wat ik wil dat het zou moeten doen. hè? Eh, dat is, dat is ook een opluchting, dat je het gewoon weer even, dat het even doet, doet, doet wat je zelf wil. En, en Sunset die geeft ook even een applausje voor Adrie. En misschien moeten we dat zelf even doen, want wij kunnen Sunset dus niet horen. Oh, Sunset wat een geweldig, geweldig. Nou, de volgende keer gaan we bij Sunset langs en dan kan Sunset minstens twee uur lang zingen. Om, om, om maar een beetje char af te troeven zo van, ik doe het wel lekker twee uur lang. En, en Sunset, die heeft lekkere nummers, johé. Echt geweldig. De mooiste, die vind ik... Te, dus deze. Ja. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Dit is één van de toppers. Ik ben de titel vergeten. Ik heb een deur in mijn studio die zoekt me mee Kijk, dat is dus heel moeilijk. Want dan zou je dus eigenlijk daar een microfoon moeten hebben. Als je tegen me praat, dan kunnen die mensen je ook horen. Wat anders denken ze dat ik de Dus deze doet het nu wel. Die gaat er zo. Kijk, zo. Kijk, want, want jij, jij praat normaal weinig. Ja, heel weinig. Dus nu, nu, nu. Want, want de muziek maakt de avond, ja. niet ik. Nu, nu, nu is het jouw tijd eigenlijk, om eens wat te vertellen. Wat zou ik zeggen dus Ja, zeg zouden... maar. Ja, zouden... ja, zouden... ja, kijk, ik heb zoiets van... Uh, ik, ja, ik praat heel weinig met de muziek. Want de muziek die je maakt, uh, maakt de avond. En ik zoek de muziek uit voor... Uh, ja, naar mijn smaak. En voor de luisteraars die erbij zitten. En uh, ik, uh, ik krijg helemaal bij complimenten. Hè, dat de muziek... Ja, dat ze tot midden in de nacht, tot laat, tot s'mort vroeg naar de muziek luisteren. Omdat ze gewoon... Ja, ja... Ze hebben niks anders te doen. Dat denk ik wel, maar de muziek is zo goed dat, dat ze zoiets hebben van we luisteren naar. Kijk, en als ze daartussen door gaan leren oude hoeren zou ik maar zeggen. Nou, als jij nou even goed uh, leren oude hoeren, dan ga nou, dan ik en, leer ik niet, jongen. een nieuw flesje halen en plassen. Ja, maar ik wil ook een flesje halen voor jou. Ik wil ook een plas voor jou. <hijen> ja, het, het, het Kijk al, ja. Nou, <hijen> ja, kom je eens privé. Ja. <hijen> ja. Nee, maar ja, kijk, uh, ja, ik, ik maak de muziek gewoon uh, voor het publiek, zeg maar. Hè. Kijk, en mensen vragen helemaal een bezoekjes aan, en ja, de, de, daar ga ik op in. En ja, zo moet ik ook zeggen: van ja, er zijn ook andere nummers die ongeveer de gelijke klank hebben. En, ja, ik, voor die mensen draai ik gewoon. Kijk, en er zijn mensen ja, die, die zitten tot morgen vroeg zeven uur, half acht nog te luisteren. Kijk, en ja, ik leg er wel meestal wel te slapen, hè, want ja, ik moet er meestal gaan werken. Maar, ik toch maak ik een complete lijst, ik ben er heel de week mee bezig om een lijstje samen te stellen. En dan uh, vind ik na afloop toch blij, want ik kijk, uh, kijk mijn uh, chatberichten weer terug, zeg maar. En dan uh, zie ik toch complimenten. Bedankt voor de muziek en uh, ja, wel trusten, maar in ieder geval uh, tot de volgende keer. Ja, dat zijn toch uh, fijne en leuke complimenten om het zo maar te zeggen. En dat uh, is toch uh, ja, dat vind ik weer prachtig. En de, de, in de kroeg, weet je wel. En de kroeg is nooit zo laat open, normaal gesproken. Maar onze kroeg wel. Dus uh, jullie zijn weer van harte welkom. Allemaal staan aan de zaterdag en zondag. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Maar uh, gaan we gaan weer naar Guus luisteren. Want Guus heeft weer uh, het spraakwater opgedaan. Dank je wel. En uh, die heeft nog zat meer te vertellen. Tegen jullie, denk ik. Dan ga ik weer de schuld. Ja, jij wel. je zal me weer iets z'n op, helemaal niet op voorbereid bent. En ik, en, ik, en, ik, en ik schud zomaar uit mijn mouwen, het wel. Ik vind het geweldig. En ik heb maar van die korte mouwen, dus het vloopt er zo uit. Boeh, wow, nou ben ik wel heel erg dichtbij bij in beeld. Ja, eh, nou moet ik ook nog dat ding open zien te krijgen natuurlijk. Het is ook wat. Kom hier. Kijk, eh, ik heb hier één ding. Ik zal eens kijken of ik dat in beeld kan doen. Hé, hey, kijk nou. Ik ben geen bouwvakker, ik zie het al wel. Geen bouwvakker. Nee, zie je. Kijk, hij doet het met zijn tanden. Nee joh. Dezelfde manier. Maar harder. <lacht> <Okay>. nou. <lacht> Voor als we ooit nog bouwvakker willen worden, krijgen we hier een gouden tip. Het moet harder en het kan altijd harder. <lacht> het, moet, het moet meer. <lacht> meer en harder. <lacht> het moet meer. Maar, eh, we hebben ook nog een hele goede zangeres, Shobian heet. Ja, wat ik serie Shobian Ik het niet, hè? Ineerde. Ja, ja nou niet haalbaar. Nee, ik zit <lacht> het hallbar. net neer. Het is nou niet haalbaar. En, en een zangeres, Els. Kijk, we hebben Els. <lacht> nu het <lacht> hoe, hoe. Nou, Shobian nu ja, het hoe. Je hebt te okay. weten, ja. Ja, maar, uh, straks. Ik zei straks. Straks. Eerst gaat gaan zingen. Ja, kom op, zeg die is de hele tijd al bezig. Die ik die, die, die er hartstikke benauwd van. Moet even smeren. Tja. Want uh, de staan al niet helemaal goed. Maar Lij nee. uh, lijkt, lijkt je dat niet leuk om met zo'n met zo muziekje even mee te zingen, show? Maar nee. niet? Want je, je kan best wel zingen, alleen uh, je durft het niet, hè? Ja, dat weet ik niet helemaal met technische dingen. Dat is wel jammer hoor. Ik, uh, mensen. Hallo. Kunnen jullie eventjes op de chat komen en eventjes allemaal uh, Showbian aanmoedigen... om, om, om toch een, een klein liedje voor ons te zingen? Nee, nee, nee, nee. Klein, mm. klein kleutertje, wat doe je in me? Zij heeft wel een beetje zware stem gekregen. Maar... <laughs> Dat werkt wel. Uh, hallo? Hallo? De dames gooien weer van alles en nog wat over tafel. En ik zit hier dus met een beroemde zangeres die gewoon niet wil zingen. En niet wil praten. Ik zit hier helemaal in mijn eentje. Ja, en ik ben blij dat jullie er zijn. En ik, ik weet dat jullie ook liever naar Tjaar luisteren als naar mij. Maar ik, ik ben niet de baas vanavond. Nee. Ja, het is echt even wennen. Komt jouw gewoon huis. <lacht> Kijk, je, je wordt aangemoedigd, zo. Doe dus... jij het grote enge licht is uit? Ik groet de enge licht is Ik groet de uit. ik ben er niet zo één. Oh ja, dansen, dansen. danse. Ja, ja, ja. Nou ja, dansen, dansen, dansen. Danzen. Was dat niet een liedje ook? Ja, ja. Van Toetje Lagers. Zoiets? Nee, dat was... Ik heb stiekem met je gedanst, toch? Ja, maar dat is ook dansen. Dat is ook... Dat klopt. Toen ja, je laatst, stiekem met je gedanst. Nou, het stiekem met je gedanst. Nee, het raakt is Stiekem met je gedanst. Ik heb stiekem met je gedanst. Nee, dat met je ik met je gedanst. Ja, toen je En ik hoop dat je het leuk vond. Ja, zeker. stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Wij willen het Zoiets? Ja. Ja, ze vet, vet complimenten. Prachtig. Ja, ik, ik ben heel slecht in tekst. Ja, ja, het mooiste is als we bij in de stuur aan het zingen is, hè. Ja, maakt de microfoon die open schuiven, hè. Ik niet opschuiven. Nee, nee. Dan heb je grote ruzie. En hier komt ze voor jou zingen. Ik vind, ik vind het heel wel voor jou guus. Ze komt hier speciaal voor jou zingen ze uh, ja, zijn de aan het oefenen geweest hoor. Maar Frank, ik, ik zeg, kom we aan de bed. Nee, ik moet even zingen. Want uh, vrijdag heb ik, uh, moet ik voor jou zingen. En, en nu. Ze doet het speciaal voor jou hoor. Ja, maar ze, ze durft helemaal niet. Nee, maar ja, kijk krijgt speciaal het Utrecht. trekt zei van, dan moet hij het logisch over. Ze, ze krijgt zoveel complimentjes. Ja, maar alles moet op zijn tijd, hè. En, en, en dan ben ik toch benieuwd van... Ja, oh, eh, wat wordt je nieuwste hit, bijvoorbeeld? Dat, dat vraag je altijd. Guus, ga naar huis. Nou, bijvoorbeeld. Dat, dat is al een heel oud liedje, want het is eigenlijk van het cocktail Trio. Ja, klopt. Het is, het is helemaal niet van die, uh... die. Nee, klopt. Die andere. Niet van die uh, Alexander. Uh... Het is niet van die krully, Nee. nee. Het is uh, echt van het. De... Ja, Cocktail Trio. En die hadden altijd hele goede liedjes over. Ja, nee, dat klopt. wel best op mooie... Op een kangroo eiland, waar ja. de kangroes zijn. Die heb volgens mij gezien. Toch? Zoiets was het toch? Ja, die hebben volgens en mij de man die het bier uitvond van zijn hippiepoerijn. -hip Zoiets. Ja, dat was ik. En wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Ja, ja. Goeie nummers. Ook klopt. <lacht> Maar ik ken al die teksten Ik zal dus ze opzoeken, zoek, joh. Volgens mij, die heb ik volgens mij allemaal. En... Uh... Je had ook het Floorje dat zongen ze ook. Klopt. Dat is ook van het cocktailtrio. Ja, ja. Heeft iemand anders nog een, nog een leuk idee voor een liedje wat we met z'n allen kunnen zingen? Niemand durft dat, hè? Dan zit ik hier dus... Uh... Helemaal in een uppie. Helemaal in een uppie. De Iedereen ervoor, kan hè? zingen en, en, en niemand durft het. Kijk. Met, met een klein hoofdje maar dat kunnen we dan ook Zet een klein hoofdje dankjewel <laughs> nou, <het is> ze <laughs> is afgevallen van de keukentrap nou ik heb een André Hazes André Hazes nou, Allee, dan ik... heb ik alleen de muziek en niet de tekst D dat is goed dan zingen we hem allemaal mee wat is het, hoe heet het zij gelooft in mij en geeft mij je angst. Nee, dat vind ik allemaal niks. Is... Nee, nee, nee, nee, wij geloven er niet in. Nee, nee, nee, nee, nee. En angst kennen we niet. Op een mooie pinksterdag. Op een mooie pinksterdag. Het is bijna pinksteren, toch? Ja. Nee, pinksteren. Want de pinksterbloemen, die bloeien. Brandend zand. Brandend zand in een verloren land. Dat, dat is het toch wel een mensen. Ja, ik ook. Maar. Nou, maar... Heb je ook nog iets Oem, ook leuks, iets optimistisch, iets vrolijks? Ja, een K3. K3. Kusjesdag, kusjesdag, heb je die ook? De M-Kids. Nee. Niet. De de ja. Papa Joe, Papa, jo, papa Joe, Papa Joe. En de kabouterdans. De kabouterdans. De kabouterdans. Wie doet de kabouterdans? Nee, nee, nee, nee. dat is het toch? Ja. Die zoveel man kent hem, maar zoveel. Ja, ja, ja. De hoogste tijd heb ik ook. De hoogste tijd. Oh ja, dan moet je nee, zien. Dan moeten we gaan. Oké, maar moet je ook als laatste doen, hè? Ja. Als laatste doen we de hoogste tijd. Ja. Ja. Polonaise, Hollandaise? Nee. Nee, joh, kom op, zeg. Ja. Je k k k Sto. Ja, ik zat Keetnistel. Keetnistel. Het dorp. Het dorp. Het dorp. Het dorp. Het dorp. Het dorp. Nou, hoe <goed> precies dan? <kwijnt> <kwijnt> Atjoe, die... Nee, maar het mag ook iets poppies zijn, bijvoorbeeld. Poppies. Iets wat? Che, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Van nu, no, nu no, rien a changé, tout, tout a continué. Weet je van Herman Brood? Nee. Saturday so night. Night like this. Nou, we, we, we hebben een heleboel muziek. Kijk, dat zeggen ze al, ja. Uh, heb ik... Maar je, hebt vast wel iets wat je zelf graag zingt. In plaats van de hele tijd maar te luisteren naar al die mensen die er helemaal geen verstand van hebben. En dan is ze weer stil. Het is, het is heel moeilijk. Ja, ik weet al. Je moet haar hebben. Nou, komt er een aan nou, kom, Komt-ie. Houd allemaal je hart vast. Ja, Want het wordt vast een tranentrekker. Ik hoop alleen dat je goed gaat dit keer. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Nou al. Nou al. Ja. Ja. Hey, stoel nummer jongen. Lekker, eventjes. Kijk. Hier zat ik nou op te wachten. Ja, dat zagen we. Ja, dat zagen ja, dat we. we. Je zat te genieten, je zat te genieten. Je zat te genieten hè. Van, van de energie die hieruit voortkomt. Dat is echt geweldig. Heb, heb je nog meer van dit soort energetische... Explosies? Hoe ja, bedoel je zo? jij verwachten? Eén, twee... <laughs> Ik weet niet. 8. 9, Black horse. 10. Ja, eerst pauze. 13, 14, 15. Ja, kijk, ik heb vandaag een hele leuke kaart gezien. Nou, ik, ik, vlinders. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb ook een hele leuke kaart gekregen vandaag. Van Vlinder met eigen vinders. Bijna alle vlinders die in Nederland voorkomen op één kaart. Dat nou, is goed, Hartstikke ja. Dat is mooi. Dat ja, is ja. goed. <tie> Halo. Halo. Halo. Halo. Ja, maar het is niet Hallo? Hallo, hallo. Ja, dat is goed. Ingrid is weer terug. Ja, snap ik. Een hele grote met een hondenkop. Hoi met muts. Uh, nee, met muts hooi erop. <laughs> nou, in ieder geval... Hooi -muts. Een hoi-muts. Een hoi-muts, ja. Een hoi-muts. Ja. Ja, van de zomer. hooi. Een gebreid mutsje op zijn kopje. Weten jullie dat als jullie kunnen breien... dan kunnen jullie dus breien... maar het mag ook gehaakt zijn... kleine mutsjes... voor lieve kleine kindertjes in India. Dus misschien een heel goed idee... voor mensen die niets met hun tijd weten aan te vangen... is mutsjes breien voor India... <laughs> Want het, het schijnt dat kinderen met kleine mutsjes die leven langer. Fire, Ja. Kijk, eh. I'm riding in your car. I'm riding in your car. Do do do do do. Die vraag is eigenlijk mij voor Nee, voor jou. Ja, die heeft ze dan ook weer. Volgens mij wel. Of hooba hooba hooba ho. Nee die niet. Dan ga je in je car. Die ken je niet. Je oh, ja. oh, oh, oh. Pas op pas op. Oh, gebeurt er gebeuren nou ineens allemaal dingen in het beeld. Heb je die? I'm running in your car. Ja, Zeker ik ik, ik ik ben heel benieuwd nu. Dat is ook een stoelnummer hè? Dat is echt een stoelnummer ja. Ja. Is echt stoornnummer. echt. Oh, Daar komt een volume uit. Hoor. Of uh, these boots are made for walking. Nee, maar ik heb nooit de schoenen aan, terwijl vandaag, omdat ik een het ging. Ik heb helemaal slippers aan en uh, patoffels. Jij bent meer een slipper, uh. man. Ja, joh, een beetje makkelijk, niet in de doen. Al ga je met de kansjes weer Ja, ik vind het wel goed. Ja, ik kan niet op Als ik van, ja, als ik ga altijd van de schoenen, ik denk schoenen. nou, ik heb mijn schoenen uit. Ik heb misschien een wassen en dan... Ik heb uh, mijn slippers aan, of uh, uh, hoe je die andere schoenen, sandalen of het wel ja, En overdag heel nou, dag meer regenschoenen. we ik ben eigenlijk man Ik ben blij dat ik auto Ja, ik heb het speciaal uh, in mijn bus, uh, doe ik, uh, als ik om een week aankom doe ik mijn werk schoenen En als ik naar huis ga, dan, uh, trek ik ze gauw vooruit toch Het is dat tegenwoordig moet met staan, maar anders had ik helemaal mijn uh, patoffels aan, 100 slippers uh, ja, uh, Sunset, het is, alsjeblieft, het is nu wel tijd om te gaan slapen, inderdaad. Want je bent nu bijna, ik denk wel een uur en een kwartier te laat. Wat well, is dus Sunset. Misschien uh, wel langer. Nee, ik mag nog even blijven. Ja, dat, dat is ja, een Sunset, uh, leuke meid. Dus uh, ja. laten we blijven, maar als je naar bed wil. Ja, nou, ja. dat is ja, keuze, dan toch? Het komt eraan. Het komt eraan. Het komt eraan. Ja. I'm ready Mary waters. Ken je dat? Nee. Of Janice Joplin. Nee, Janice Joplin. Nee, Janus. je hebt Shania Twain, heb je wel. Shania hey, Twain, ja. Ik moet eens maar vinden wel. Dat heb ik zelf gemaakt. Het is toch nog niet gevalen. Je... En nee, en het nee, staat nee. komt eruit. Ja, gelukkig wel. Ik ben blij dat we er nog even bij kwam. Ik, ik had er alleen wieltjes onder gezet. Ja, maar ik had eerst een, een vaste tafel en daar uh, zat de wieltjes onder, maar net te klein. Dus als ik over een stoep rijd, bleef ik er hangen. Maar je, je hebt niet een uh, Gedacht aan, ik maak er een handige flight case van of zo. Nou, ik zat er eerst aan, uh, aan te denken om een de handvat te maken, die poten je eruit trekken hè? Dus ik kan, ik kan het uh, erin zetten, Ik kan je de poten omzetten. Die poten die kun je opbergen in het kistje zelf of niet? Nee, die moet ik er los bij doen. Dat is weer niet echt over Ja, maar ik zit ook aan de kabels denk ik. Ik ik de, de ding erin schuiven, dan uh, heb ik zoiets van uh, met de kabels, schaduwingen misschien. Maar ze zijn poten wel aan de voetbaltafel, hè? Dan, dan staan ze stevig. Dus uh, die heb ik uh, helemaal uh, in een uitzending heb ik die gemaakt. En Ja, ze hebben het dan niet gezien. Ze wisten waar ik bezig was, al is kon niet 100% goed zien. Maar dan heb ik in een uitzending heb ik, uh, die tafel gemaakt. Hou ik bij mijn schoonmoeder gehad. Ja nog een dan. Ik kan een paar balletjes liggen. Uh, Jongens en meisjes op de chat. Smeek alsjeblieft namens mij, want uh, ik, ik, ik maak op de een of andere manier geen indruk genoeg dus oh nee, oh nee. nou gaan we een liedje krijgen wat ze niet kent ik heb hem nog niet echt hallo wat een galm galm, ja kan me een knoppen iets eens terugdraaien luisteren. Nou, als je maar ook gevonden. Oh, het gaat gebeuren. Ik ga even wat doen aan het geluid. Uh, Adrie, kun je even wat aan het geluid doen? Aan het I'm riding in your car. With you, I'm riding in your car. Turn on. lijken steeds korter te worden. Het zal wel helemaal aan mij liggen, maar dit, dit haalt niet de, de, de echte afgesproken 3,5 minuut of zo, zal ik maar zeggen. Het, het zijn allemaal ja, hele korte je, versies. Het is uh, 3 minuten 45, staat. Ja, dat 3 minuten 50 zou het moeten zijn, maar. Nee, 3,5 minuten is 3 ik... minuten dus 30. Ja, met 3 minuten 50 moet het zijn ongeveer. 3 minuten 45. Is... Ik, ja. ik vind het allemaal zo langzaam, uh, uh, zoveel. Nee, en... wij zijn er Kijk, oh, oh, oh, oh we, we, we gaan nu, nu, gaan, gaan we ons opmaken voor een ongelooflijk rampzalig moment. Ik ben bang dat we drie zangeressen tegelijkertijd zometeen gaan horen. Dat moet je even dichter bij de microfoon zeggen, want het galmt lekkerder. Wat zei je? Het is tijd. Oké. Het is tijd. Wordt voor bruin vooravond, gezelligheid. Maar de heren dan ook, hè? Ja, de heren ook. Ja, ik ging altijd ermee. Ja, want Ik kan wel. nou mijn mond over. Want zometeen is Herman en dan. Uh... Oh. Ja. Oh. Nee. Jeetje, Iose de lange nee, joh, kom op. Dat accenten klopt ook helemaal niet. Heel zo lang, hè? Heel zo lang, hè? Ja, hè? Aha, een chihuahua met trilfunctie. Nou, dat, dat, dat lijkt me ook heel handig. Ja. Ik, ik zoek al jaren een chihuahua met trilfunctie. Nou, die kan ik wel aankomen. Die kun jij wel aankomen? Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, want ze zijn heel erg lekker in de nasi. Ja, en met trillende nasi. Dus ja, ik, ik, ik verheug me er nu al een beetje op. Uh, ik ik ben, ben, ben zo benieuwd, hè, wat, wat ze dus nog in die laatste minuut met z'n drieën voor elkaar krijgen. En de Nee, dat is. Hup, rennen. is the hoogste of Wij hebben dat Je wordt bedankt voor wegenaar, je schadigaar. Die dag vertrouwt, en die dag benieuwd, je komt niet op. Voll